Nu gaat u morgen, worden die handtekeningen aangeboden in de Tweede Kamer. Aan, aan wie? Die worden aangeboden aan de commissie voor de verzoekschriften, De eerste fase van de procedure. Nou, want wat u wilt, en daar, daar hoeven we niet heel lang over te praten, is uiteindelijk dat er gewoon een debat wordt gevoerd in de Tweede Kamer ja. over deze kwestie die u hier nu aan hangen maakt. Stel dat dat debat er komt, dus dat, dat, u, dat het eerste deel van, van uw tra traject succesvol is. Mm -hmm. Wat zou u dan graag willen dat er uit dat debat komt? Wat zou dan graag het resultaat moeten zijn? van dat Het resultaat land? zou moeten zijn dat uh, onze politici um, de geboden verstaan waaronder zij leven. Dat is dat in de eerste plaats um, alles wat duidelijk en onmiskenbaar, onweerlegbaar, internationaal recht is, dat dat wordt gehoorzaamd nageleefd. Nou, internationaal recht, wat houdt dat in ter zake? Dat is heel duidelijk uitgesproken door het Internationaal Hof van Justitie, het Internationaal Rechtshof, in 2004 al in de meest vierkante bewoordingen. Die muur mag er zo, als die nou is, niet staan, niet blijven. En internationaal rechtelijk is dat dus niet toelaatbaar. Dus dat is één. Maar twee ook, we hebben in Nederland... Iets heel bijzonders, in ja, wel meer bijzondere dingen, maar waar het nou om gaat is... We hebben een grondwet waarin een artikel staat dat bij mijn weten, zelfs in de Belgische grondwet, niet is opgenomen. En het artikel luidt, de regering bevordert de internationale rechtsorde. Dat staat in de grondwet. Nou, nou is het dus volkomen duidelijk, en valt niet meer over te twisten, dat het bouwen van die muur, en er steeds meer en steeds verder dat dat een, een strijd is met het internationale recht. Met andere woorden, de, de andere staten die dat voor zich zien gebeuren, hebben de plicht om er naar vermogen aan mee te werken dat die wantoestand wordt beëindigd. Ja, naar vermogen zegt u, dat is een interessante ja. kwalificatie. Ja. Want u weet natuurlijk als geen ander dat Israël wordt gesteund door de Verenigde Staten. We gaan straks nog over praten. Ja. En dat dat de belangrijke partner is van Israël. En het zal Israël verder worst wezen wat er in de Tweede Kamer van Nederland wordt afvergaderd. Zelfs als het gaat om handtekeningen die door de premier, ex-premier worden aangeboden. Ja, dat is te zeggen. Het is Isra Israël heeft tot nu toe hooghartig alle kritiek van buiten, die soms uit Amerika kwam in voorzichtige bewoordingen, die wel in toenemende mate uit Europa kwam in minder voorzichtige woorden, maar toch daden lieten zich nooit, dienden zich nooit aan. Uh, Israël heeft tot nu toe altijd kunnen denken, uh, babbel, babbel, een hoop voor de, voor de tribune, voor de politieke achterbannen van partijen die spreken, maar ze doen er toch niks aan. Dus wij gaan gewoon door. Dat is wat u bedoelt. Ja. Nou, Want Washington staat achter ons. Ik maar. denk dat de Amerikanen ook niet, niet, niet zullen optreden. Dat geloof ik ook niet. Maar wel is er groot ongenoegen ontstaan. En nu loopt het echt de temperatuur hoog op bij een aantal Europeanen. Eh, het is duidelijk dat Engeland en Frankrijk samen met de stilzwijgende steun van Duitsland. En die moeten natuurlijk altijd voorzichtig zijn en behoorzoek te zijn als het om Israël gaat. De, de, de grote drie van Europa zijn nu bezig aan een plan om nu werkelijk krachtdadiger op te treden. En hoe zou dat dan moeten? Bijvoorbeeld door eh, toe te passen het Europees verdrag. Het verdrag dat met, tussen Europa en Israël is gesloten over de onderlinge handel. Dat verdrag geeft aan Israël enorme voorrechten om hun, hun producten op die grote koopkrachtige Europese markt te brengen. Zonder tarieven daarvoor te betalen of met lage invoerrechten. Daar hebben wij een wapen. En, en dat moeten we ook eigenlijk gebruiken, want in artikel 2 van datzelfde verdrag staat dat het kan worden opgeschort, indien een van de partijen, in casu Israël dus, euh, zich blijft schuldig maken aan schendingen van internationaal recht en mensenrechten.